70,6 miljard in het rood. Toch weer zo'n 300 miljoen uh, rooien gegaan deze week. Demissionair. <laughs> ja, ja, ja. ja. Demissionair, het kabinet geeft er ook geld uit, kennelijk. Ja. ja. ja, ja. ja wij hebben ah. inderdaad in Nederland niet zo uh, als uh, in de Verenigde Staten van... Uh, uh, doet de overheid het morgen nog omdat het geld er nog is. Dat, uh, dat dat blijft er geen last van. Nee, nee, nee.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 Venezolaanse Bolivar, het wettige betaalmiddel daar... die had precies de prijs van één uh, Satoshi bereikt. Een miljoenste bitcoin? Ja. Oké. Okay. Hoeveel Satoshis is een euro eigenlijk? Om even een vergelijking te maken. Uh, nou, één milli-bitcoin, dus is een uh, duizendste bitcoin... is nou ja, drieënhalf euro of vier euro of zo. Oké. Ja, drieënhalf euro. Dus dan moet je dat nog door drie delen, dus dan krijg je... Uh, 300 micro bitcoin, dat is 1 euro. Dus dat is, dat is nog altijd uh, 300 satoshi dan. Ja, maar even, dan heeft u even een idee. Als luisteraar, uh, de euro gaat meer de kant van de Bolivar op dan uh, de kant van de bitcoin. Ja, alle fiatmunten gaan uiteindelijk uh, is hetzelfde lot beschoren. Ja, dan uh, gaan we even naar het, uh, laten we maar meteen met het uh, referendum gaan hebben in uh, Catalonië. Even, even voor degenen die het allemaal gemist hebben. Ja! Ja. ja, heb jij ik, het gemist? Ik heb het behoorlijk gemist. Ik heb alleen, uh, alleen zeg maar die ene zin dat er uh, behoorlijk veel gereld is uh, in uh, Catalonië. En daar houdt het bij mij ook op. Ja, hij is gereld door uh, mannen in uniform. Ik bedoel, ja. De rest waren gewoon mensen die braaf kan stemmen. Ja, dus maar hoe het nou precies zit, dat weet ik niet. Ik zag uh, politie inslaan op de brandweermannen. Dat heb ik wel gezien.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 Dat zich verdacht. overgegeven. Dat klinkt okay. verdacht, hè? Een grote ja. ram. <laughs> ja, maar ja. Die Catalanen die zaten erachter natuur. <laughs> ja. dus, uh, ja, vage van... theorie uh, was, zeg maar ook, hè, dat dan zeg maar. Uh, nou ja, dat, dat dit eigenlijk alleen maar om Europa gaat. Dus uh, dat uh, Catalonië zich gewoon niet mag. Uh,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 Maar ik, ik, wat mij opvalt in die referenda is dat er een soort historie in zit. Hmm. Dus, uh, als ik even kijk naar de, die EU-grondwet, dat was de eerste referendum in Nederland. Nou, Nederland zei, uh, nou nee, dacht niet. En wat het toen deed, is uh, een cosmetische verandering aanbrengen. Zo van, uh, ja, die... die uh,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 kwam het Oekraïne-referendum in Nederland. En Nederland zei weer van... Uh, blanco check voor Oekraïne, dacht het niet. En daarvan wilden ze eigenlijk hetzelfde doen. Ze wilden een cosmetische veranderingen doorvoeren. Rutte is nog wezen smeken bij uh, Poroshenko van... kunnen we niet ever, ergens een... een, een speelfeld eruit halen, maar Poroshenko... Hm. nee, een letter moet eraan veranderd worden. Toen yeah. moest dus met de staart tussen de benen... toen werd het uiteindelijk gewoon goedgekeurd... helemaal as is, ondanks het referendum... nee was. En nu zie je bij Catalonië... de onafhankelijkheid en referendum.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 Door een grote uh, monolog, Dus uh, ik denk dat Europa inderdaad ook wel heel veel te zeggen heeft uh, wat dat betreft. In ieder geval, uh, Nederlandse wetgeving moet uh, vaak naar het Europese luisteren. En uh, soms is het ook goed hoor. Ik bedoel, uh, Nederlandse rechters uh, kijken nauwelijks of niet naar uh, de Nederlandse grondwet.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 De feest van de democratie, ja, dan gaan we, dan gaan we mij de alarmbellen rinkelen. <lacht> en, uh, en, nou ja, en dan kom, en, en dan, ja, dan ga ik weer op uh, Wikipedia zoeken, toch, weet je wel. Nou, en dan blijkt dan bijvoorbeeld. Hè, maar waarom dan? Om, alleen om te ontdekken of jij het misschien verkeerd hebt begrepen. Ik so, nou ja, so, nee, ja, weet goed. dan nee. wat democratie betekent of zo. Ja, misschien dan... het woord feest. Ik wil CDA CDA het over feest <laughs> dus heeft. <is> uh... <laughs> dat is toch een andere definitie als dat wij hier over feest hebben. Dan wel in een nou, rondje zitten en de toch... schaal met worstjes doorgeven. <laughs> ja. Iedereen in één koekje. Nou, je is. ochtends van straat, Ja. <laughs>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 En toen zijn ze, zij, dat zijn eigenlijk de eerste horror geworden die aan het land gekoppeld, ja, landarbeider waren. Zo kan het mooi verkeren. Je begint met mooi van een doel van, nou, eh, misschien kan ik ooit nog wel een stukje land krijgen, dan ben ik helemaal binnen. En dan zie je eigenlijk dat het een gigantische modesteen is. Ik zou nooit cadeautjes aannemen van de overheid. <laughs> nee, nee. <laughs>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 in Nederland. Alleen ja. het, het, het, het, het, verhaal, het verhaal erachter, dat is iets omgevormd. dat is ge, iets gemoderniseerd. Ja, de priesters van wel eer, dus dan uh, tegenwoordig is dat dan Matthijs van Nieuwkerk en. Uh, nee, oh, en denk ook de Europa. wetenschappers, hè? de die, die economen die zeggen dat ook allemaal. Ja, ja, Alles wat aanschuift bij de wereldrijden. Ja. De intellectuele elite. Maar men doet heel erg of democratie het eindpunt is van de geschiedenis. Dat gevoel dat heerst heel erg als je met mensen zegt, nou ja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 Dus eigenlijk is het gewoon lager onderwijs. Of middelbaar ja, onderwijs. Zo met die t-shirts ook. Je hebt of alleen maar medium, onderwijs. large, extra large en extra extra large. Ja, dat soort dingen. Heel veel woorden betekenen helemaal niet wat het betekent. En dat is heel vervelend. Ja. Want uh, ja, dan krijg je hele moeilijke gesprekken. Ja, mensen ja, praten langs ja. elkaar heen. En dat is natuurlijk het hele...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 Nou, die man uh, verslaat uh, monsters, uh, weet ik veel wat. Hij <lacht> uh, reist via vijf eilanden, uh, gaat naar de onderwereld, weet ik veel wat. Dat is episch. <lacht> Ah, zo zo ziet mijn dag er normaal uit. Ik dus, ja. kan best wel spreken over epische momenten. jou ja, ja, gebeurt dat, dat ik allemaal virtueel computersvelletje hè? Ja. Nee hoor, gewoon echt op de stoep. Ja. Komen we een gast met één oog tegen in een labyrint of zo? Ja. Als ik een kopje thee ga drinken bij Kraantje Lek, gebeuren er ook de gekste dingen. Ja, dan begrijp ja. ik nog legendarisch moet het dan worden. Nog ja. steeds gekker worden, zo even een legendarisch uh, ontbijt gehad <laughs> ja. maar uh, ja, over episch gesproken uh, het kabinet laat eindelijk uh, op, uh, van weer van zich horen ja. dat iemand naar huis moet? Nee, ja, nee, ja, nee. Ja, ze hebben wel elke keer. Uh, ze, ze, ze hebben, ze, hoeveel uh, maanden hebben ze opgesloten gezeten in een Ivoren Toren? En, uh, <laughs> niks van ze laten horen. En nou, in één keer mij, eh, komt er een rookpluimpje uit. Uh, Volgens mij hebben ze al 200 dagen al gehad. Okay. Denk, okay. ja, het doet een beetje aan de Rooms-Katholieke Kerk, denk ik, zeg jij. wel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Wat voor dus kleur dag. ook was het? Wel, <laughs> Gilles steeds over cruciaal, toch? Of cruciaal? Dat was op een gegeven moment uh, het woord.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 Ja, oh ja, ja 16 miljoen... Ja. Maar ja, je geen berichting over belasting, Johan. Ja, ja, ja, wat we, we, we, we, was nou? We betalen allemaal... Ja, laten we zo zeggen... Uh... We betalen natuurlijk helemaal niks, het wordt van ons afgepakt, dus uh, daar ga ik al. Uh, maar we worden iets minder beroofd ofzo, daar komt het uh, op neer. De, de titel meed. is het kabinet grijpt in en dat is goed voor je portemonnee. Nou, dan, dan ga je gelijk lezen. Denk ik. Ja, ja, ja, ja. Nou, maar, ja uh, ze laten je portemonnee weer rusten. Dan gaat het gebeuren, want hier er worden de belastingsschijven vergeleken van het nieuwe voorstel en het oude. Het, het, het oude voorstel was vier schijven. ...tot 20.000 euro ongeveer 36,5%. Dan de tweede en derde die lopen vanaf 33,7 tot 67,071. En eh, die worden met 40% belast...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 ...het laagste wat er nu is, toch niet? Ja, want dat is 35, toch? Het laagste is 36,55. Dus... Oh. Oké, okay, dus, dus een klein beetje, beetje hoger. Het is iets hoger, ja. maar dit loopt tot 68.000 euro dan door. Okay. En daar, tot die 68.000 euro had je normaal 40,8 procent. Dus als je daar net onder zit, daartussen zeg maar, dan... Uh... Dan ja, doe je ja. de boet. Je betaalt maar... vanaf je begin betaal je iets meer. Ja. Dan op een gegeven moment ga je wat minder betalen. En uh, intussen ga je ook meer energiebelasting, meer BTW en minder hypotheekrente aftrek krijgen. Ja, want dus... toch staat er dan uh, na.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 out for federal tax court to appeal. Dus je kunnen nog in beroep gaan. Maar dan gaan we nog even, want dit was in Duitsland, we gaan nog even kijken hoe het in Nederland eraan toe gaat. Want een vegetarische slager, <laughs> ja, ja, die bestaan, die mag zijn uh, vegetarische spekjes en zijn vegetarische braadworsten en zijn vegetarische kippenbout, uh, ja, niet meer onder die naam uh, op de markt uh, brengen. Uh, so, niet Gate. So, <laughs> ja, okay. ja, ja, ja. Heel vermoeiend. Ja, ja, het is de ja. Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Die hebben genoeg ja. autoriteit om te kunnen bepalen dat de vegetarische slager eh, dat niet mag. Maar hij mag zich nog wel vegetarische slager blijven noemen. Dat kan mm -hmm. weer wel. Gelukkig maar.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 Ja, maar je mag een jodenkoek, hier mag je wel uh, jodenkoek noemen, maar <laughs> ja, ook al zit er geen jood in. Of een uh, eekhoornetjesbrood, e e e er zit ook geen eekhoorn in, Ziet, en ook geen brood. Uh, uh, yeah. Maar een negerzoen mag je ook weer geen negerzoen noemen. Nee, ja, dat is dan weer kwetsend voor de neger. of ofzo, fantasie. Uh, ja. Fantasiefauna in de vegetarische flora burger. Er ja, ja, ja. past nog wel andere woordgrappen waar ze mee uit de voeten kunnen, die wel mogen van de. Eigenlijk zijn het soort taalnaties, hè? Ja. ja, maar je kan zeggen, er zit iets van uh, merkenrecht in. Want ook bij een libertarische maatschappij zou je dat nog wel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 ik naar de vegetarische slager. Dacht ik een gehaktbal te krijgen? Is het helemaal geen ja. gehakt? Het is gewoon soja met een smaakje. Ja. Ja, dat is dus het vreemde. Er dus schijnen dat soort mensen te zijn die gewoon altijd dat soort problemen opzoeken. Of zo. Die, ja, ja. die lopen de hele, de hele dag lopen ze rond of er niet, niet iemand een schuurtje bouwt. 10 centimeter hoger is dan het uh, plan uh, ingediend bij de gemeente. Als je nou omdraait, hè, als iemand dan. Uh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 Uh, die enigszins, uh, ja, die wel goed oplet. dat wat er in, uh, dat er in de Coca-Cola ook echt Coca-Cola zit. en niet een of ander, uh, ja, baggermerk. waarvan ik geen flauw idee heb wat zij erin hebben gedaan. Coca-Cola misschien een slecht voorbeeld, want het is al bagger. <laughs> maar even afgezien, afgezien daarvan, dat, dat er in een knorpak ook echt een knorgerecht ja, zit. en niet dat iemand. Dat is zoveel beter. In een of andere. Ja, dat ja, ja. Veel beter is Ik moet even niet op dat ene voorbeeld pakken. <laughs>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 verval dan uh, de reden ja. is waarom ja nou. Ja. Uh, ja. Dit is zo vaak hetzelfde verhaal. dat, dat... Wij, elke keer als er een Seizoen ja. uh, langs is geweest, dan hoor je weer een paar tv-dominees zeggen dat door de homoseksualiteit kwam. Uh... Ja, homoseksualiteit <laughs> en uh, abortus. ik Maar dan uh, ah, uh, moet uh, je altijd al een beetje met een lantaartje zoeken toch, die uh, dat soort lui. Ja, dat nee, maar ze komen ook in de media omdat het heel leuk klinkt allemaal. ja nou, Pat Robertson is wel een grote jongen hoor. Hij is van de, ja, de 700 club ja. Ik zit nou even de wiki te checken. <danced> <Moi> <nachtelijk> maar hij is, uh, ja, hij is wel een, uh, een grote, eh... grote naam in dat wereldje. Nou, ik, ik denk dat het, het is al 20 of 30 jaar geleden. Nadat toen las ik ook al een stuk over dat tutoieren het begin van euh normvervaging is.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 Ja, ik denk dat was een, <type grijg> een uh, bepaalde... Ik ben vooringenomen, heet dat. Uh, ik wil een bepaalde ja, kant. Ja, <grijg> ja, nou, ik bedoel, qua verlichting. We kunnen onze energie op een bepaalde manier aanwenden, waardoor we, ja, we uh, dingen kunnen bereiken uh, zoals die ons leven comfortabeler maken en aangenamer. En uh, deze continue tegenbeweging die zo breed leeft, ja, daar word ik gewoon heel vermoeid van af en toe. Wat is een continue dan... tegenbeweging die breed leeft? Ja, dat is dat heel veel mensen zijn bezig met regressie. Ze willen, uh, we moeten weer dat guncontrole moeten bezoeken. Uh, we moeten weer uh, over uh, bepaalde sociale aspecten hebben. Mensen blijven maar in vastzitten.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 Maar... Ja, dat is toch niet echt bevestigd, toch? Of... Ja. Isis heeft het trouwens ook al uh, geclaimd, ja. die aanslag. <laughs> maar ja, ja, hier in de straat als laatste aanrijding... ...en is ook al door Isis opgeheist. Ja. Dus, uh, ja. dus, en ik ga zo ver, zeg maar... Uh, ...van, uh, wat moet je ermee? Nou ja, ik vind...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 ...is even niet geldig. Ja, het lijkt helemaal ja. op ge op geshaped ...dit incident om dat argument niet geldig te maken. Ja. <lacht> ja, <lacht> De comfort ja, achter. Ja. ja. ja. Je zou dan een sluipschutter moeten zijn... ...op een country western festival... ...om deze man uh, uit te schakelen. Ja, of je kan natuurlijk nog steeds zeggen... ...iemand, dat zei Peter, Peter Schiff ook... ...als jij in het hotel... ...de, de kamer ernaast iemand hebt... Die, ...die een wapen heeft... ...die kan natuurlijk wel in actie komen. Ja.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 En niet het een en ander is uh, met elkaar te, te rijmen. Maar we hebben wel de neiging om dingen heel snel te willen plaatsen. Ja, het is ook één dag oud natuurlijk, dat weet je nou. Ja moet nog helemaal uitkristalliseren. ja, er zijn wel heel veel dingen over hem bekend inmiddels. Ja. Alleen uh, dingen die recht toe doen, die, de, die worden dan geheim gehouden. Zoals bijvoorbeeld zijn medisch dossier, vanwege de privacy. Maar voor de rest ligt zo'n beetje alles over die man op straat. Maar Daar las ik al over zero -H. Er Daar stond al dat hij uh, hij was een aantal benzodien uh, van die slaapmiddelen voorgeschreven Oké. Okay. En zijn, buffet, ja. uh, zijn, zijn vliegbuffet was niet verlengd. Uh, ja. Dat kan en, ook meestal komen door medicijngebruik. Ja. En, en voor de zijn als je niet mm -hmm. En ik vind, hè, voor de mensen die voor vuur vuurwapens zijn, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om op dit soort momenten een argument voor vuurwapens te.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 Om hier iets over te zeggen. Omdat. Uh, maar je zegt, nou, nou zeggen ze, diezelfde mensen zeggen niet. De grenzen moeten dicht. Nu het een blanke miljonair is. En die nu en zeggen ze van juist even... van. Nu zeggen ze juist van. De grenzen moeten je... open. En dan kan die weg. Nee. De bejaardenhuizen <laughs> moeten op slot. Nou, godverdomme. <laughs> nu zeggen ze juist van, hè, uh, koppen dicht. Want uh, uh, het leed is zo groot. Oh, oké. Okay. Snap je? Ja, ja. Terwijl van wanneer wil je het er wel over hebben? Nou, als je goede argumenten hebt uh, voor vuurwapens, ja, dan moeten die nu ook gelden. Want juist omdat de situatie zo kut is, ja, kom ja, nu maar de, met de, goede de, argumenten. De, de, de toon die je gebruikt, dat vind ik al incorrect. De argumenten voor vuurwapens, nee. Argumenten tegen een verbod op vuurwapens. Want nou, dat, dat, uh, ik, daar ik, gaat het om. Het is, uh, ga in je Nederland... vuurwapens, vuurwapens verbieden? Nee, in Nederland is het vrij makkelijk. In Nederland is al een verbod op uh, vuurwapens. Ik dus, uh, uh, heb alleen hè? het verlof om ze nog uh, wel te mogen hebben. Ja, dus, uh, dus als je een uh, uh, vuurwapen vrij bezit wil, of hoe heet dat? Dat je vrij vuurwapen bezit uh, wil hebben.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 Heel veel van die is, uh, anti vuurwapenmensen die zitten continu totaal taal te verkrachten om hun, om hun zaak te verbloemen. Ja, ah. Voor gedeelte is natuurlijk gewoon overgenomen. Want het is, het is gewoon door de media naar binnen gegoten. Maar het is niet, het is niet een uitkering of zo. Nee, maar je wil je mensen een uitkering je, geven? Wil je, je mensen een vuurwapen geven? Uh, ja, je ja, moet het in een context plaatsen. Kijk, het is een context van een land, uh, of tenminste de staten, waarin uh, generatieslang mensen. Uh,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 voor Hasbro. Het een is ook een recht op een dienst. Hè? Dan moet het impliceren dat iemand anders dat voor jou moet gaan regelen. Ja, verplicht is En die ander levens... is alleen maar een uh, recht op, op het bezit van iets. Ja, ja nou, je hebt het... heb ook niet het recht op het bezit. Niet in de zin dat je... Is te mogen bezitten. Ja, je mag, je mag het bezitten inderdaad. Ja. Uh, uh, dat bedoel ik, ja. ja. Ja, maar we hadden trouwens over Pat Robertson. <laughs> <laughs> ik zou ja. zeggen, google het maar eens. En dan vooral uh, Pat Robertson... Predictions, dat is echt hilarisch. Ja, ja, ja.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 Er zijn mensen die het klakkelijk overnemen. Ja, dat is altijd. Die hebben gewoon hun eigen hersenen uitgezet en nemen het gewoon één <laughs> op één over. En... Die, dat is ook een groep oudere mensen. Ik bedoel, Dit is een, dit is een uitstervende generatie, denk ik. En... Ja, ik Nou, ja, ik ja, ja. No, no, ze blijven komen hoor. Die, die, ja. Ik heb ooit een keer dat verhaal verteld van dat er een man die had een boek geschreven. Die we zeker wanneer uh, Jezus terug zou komen. Die had zelfs de week uh, voorspeld. Want de ja, dag de Rutte kan je... Boys zijn dat misschien of niet. Weet ik niet. Maar uh, de, de, de, de, de dag die kan je niet voorspellen. Want het staat in de Bijbel dat dat niet kan. Maar de week kan dan wel of de maand.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 Nou ja, want uh, ons was het al op tv geweest. Dat het... ja. <laughs> ja, maar het was dan weer de schuld. Niet z'n je... maar op tv. We <laughs> hadden dan ook weer zo geframed van het was de schuld van de christenen, want ze waren niet heilig genoeg. En toen had Jezus je Jezu, is van, nou potverdorie, ik kom het niet terug. Ja, dus, <laughs> weet je wel. <laughs> Het is een hele business daar natuurlijk. Dus, uh... Ja, maar ja. Niet, niet alleen daar, toch? Dat is toch heel veel plaatsen in de wereld. Is religie een business? Ja, ja. Dat ja, ja. is Dat is waarom uh, Jezus uh, de tafels uh, uh, van de Joden omver in een tempel. Ja, ja. ja, ja. Toen uh, to was er ook al een enorme business, denk ik. Ja, ja, ja. ja. En dat irriteerde de goede man. Maar uh, een andere <laughs> ander reden waarom ik. Hem kijk op business op. Als je vandaag de dag in Amerika zit gewoon ja. heel helemaal dingen onver schoepen. Ja. Hij had wel een karakter hoor, die Jezus. Uh, Beetje temperament op die, hè? Ja. Ja. Ja. ja, Nee, maar goed, uh, de ja, andere reden. Ik vind wel uh, teruggekomen, maar uh, kijk, het was een mens. Hè, dat, toen hij toen terugkwam, was het ook een mens. Dat ja, was de God in menselijke gedaan en nu ook. Toen had ze hem gekruisd, dat was vond, vond hem heel irritant. Dus ja, ja, maar is misschien zijn de, is de samenleving nu van zo'n aard... dat hij ja, wel meer ingeeft aan zijn menselijke kant. En misschien zit hij gewoon ergens uh, te gamen. <lacht> hij is, <lacht> het zit ergens te de behoor, denk ik. Hij is een alleenstaande moeder. Ja, maar want...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 altijd uh, onderwerpen naar elkaar voer. Uh, was uh, om de manier van denken uh, van deze man. In wezen, zeg maar, is het gewoon heel snel tot uh, conclusies komen binnen je eigen denkwereld. Dus ik heb een keer uh, uh, binnen het uh, boeddhisme een keer zo'n zin voorbij zien komen van going for the shortcut. Dus uh, de binnen binnendoorweggetjes, uh, de smokkelwegen uh, in je brein uh, bewandelen. En, en, en daar leidt dit dan op. Er gebeurt iets, en binnen je eigen referentiekader, omdat het zo pijnlijk is, of weet ik voor wat, geef je er dan ook zo, uh, potsboem gelijk een, uh, een, uh, een, een antwoord erop. Terwijl ik denk dat het juist heel goed is om uh, als een soort Max Verstappen, uh, Nederlands grootste racetalent, uh,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 Maar, maar als echt? dat het nou het beste is ook eikpunt is... Sorry? Is. Stiffen, dat dat nou het beste eikpunt is. Ja, want ik nee. denk niet dat het nee, gaat... ik denk niet dat, dat het ik, het beste eikpunt is. Ik denk, eik... dat, ja, het denk helemaal... dat het helemaal... het beste is, maar dat is nee. mijn opvatting er ook. Nee, want je hebt juist ook uh, gevoel nodig om uh, um, uh, ja, een bepaalde gewicht eraan te krijgen. Zonder gevoel kun je niet sturen. Zonder gevoel heb je alleen maar droge data. En... Uh, maar we leven in een gevoelswereld. Ja, daarom werkt die vergelijking uh, ook ja, tussen... Ja, een gevoelswereld. Ik houd het bij <lacht> rationeel nadenken. Ja, <yeah. lacht> <lacht> hey, ik... Daarom werkt die vergelijking ook tussen de healthcare en het vuurwapenbezit. Ja, yeah. want ik denk dat... Ja, maar dat het is Het is sofisme. Het is, uh, is, is nep redeneren natuurlijk. Het is dingen, oh, oh, gelijkstellen ja, maar, aan elkaar die, die hey, want uh, ik denk, niks aan elkaar te maken hebben. Word je daar nou niet te smooth van? Dat je denkt ja, daar word ik van, heel moe van, ja. Ja, dus je bent nou, het met me het, eens. Ja, het het wordt tijd nice. dat we dat een keer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 Nou, wie niet. Maar, maar net, heeft nog uh, weer een, uh, met een homopossie 2 op de achterbank van zijn auto gelegen? Want nee, dat is dat een andere. Dat daar altijd wel een beetje bij bij dit soort domen. Ja, nee, bij, de, bij en deze, <lacht> het enige wat, wat ik ze zo ver gezien heb, ik heb nog niet alles gelezen. Maar uh, tot nu toe was het vooral uh, zijn mislukte voorspellingen, was, uh, daar was hij het beroemd om. <lacht> ja dat is ook wel grappig dat uh, in een hurricane seizoen riep hij uh, van uh, er zal een orkaan langs de westkust trekken wat we normaal altijd doet en toen had hij verspreiding gedaan komen er mm -hmm. geen orkaan langs de westkust <laughs> dat is ook veel te specifiek had je hem zo kunnen vertellen dat uh... de mensen blijven echt heel vaag in zijn voorspelling. Ja, ja. er komt een financiële crisis aan en dat is bijna... ja, ja. en die zal in China beginnen die begon dus een groot onheil aan, upsaké, okay. klaar. Nou had hij weer voorspeld dat de chaos zou uitbreken, maar uh, goed. Ja, is <laughs> dat zover Pat Robinson? We gaan even naar uh, uh, Geef uh, Geld voor Leeghuis. Ja, dat is ook weer zoiets. Dus dan ga je de ene ellende met de andere bestijden. Het gaat hier over de heer De Mos. Dat is een fractievoorzitter van. Leefwaard. Is dat? Sorry? Een partijtje. Ja? Toch? Ja. De Groep De Mos in de Haarse Gemeenteraad. Richard, Richard De Mos. Ja, het is waarschijnlijk een uitgestapt iemand of zo dat het Groep De Mos is. Ja, een ex-PVV. Ja, hij heeft ook in de Kamer gezeten. wel. ex-PVV. Hou ik gelukkig niet bij.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 Uh, ik ken hem niet zo, maar elke keer uh, hè, voor zijn moeder zal hij waarschijnlijk ontzettend aardig zijn. Maar uh, hè, het, is, um, ja, het is echt zo'n roeptoeter toeter. En waarschijnlijk uh, dat hij daar ook niet zo logisch overkomt. In de Nederlandse uh, stadcentra, daar is al decennia lang wel iets heel bijzonders mee aan de hand. Hè? Die zijn uh, heel erg op elkaar uh, gaan uh,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 En het is, wat ik ervan weet, is dat ook niet al, altijd alleen maar particulier. Volgens mij zit de gemeente ook altijd met één vinger, uh, minstens, erin. Uh, ja. ja, vandaar dat uh, Richard de Mos uh, zich dan ook als een soort uh, ja, een winkelheerser of zo uh, probeert uh, op te stellen. Ik weet uh, dat uh, Assen, uh, nou ja, ik ben geboren in Assen hoofdstad van de provincie Drenthe, voor de mensen die dat niet eens weten, die heeft uh, de... dan? <laughs> in het die. noorden van het land. Uh, die sprankelende en... winkelcentra. Ja, nou ja dus... bij Bulgarije in de buurt. Uh. Ja, daar stond al uh, een paar jaar geleden, stond al een kwart uh, van uh, de winkels leeg.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 En ja. daarbovenheen dan ook nog, eh, wouden ze bij het eh, hele bekende TT-circuit, eh, eh, ook nog een outletcentrum eh, eh, bouwen. Wat eh, voor de eh, ondernemers in het winkelcentrum eh, als een eh, doodsteek eh, dan voelt, zeg maar.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 uh, ver de, ver ver verwarmen ze op dit moment uh, drie zetels in uh, de gemeenteraad? <lacht> ja, dus ik we wel over een groep spreken dan. <lacht> Hun grootste successen zijn uh, gratis wifi in alle sporthallen, <lacht> nieuwe locatie aan een of andere kledingbank, gratis parkeren aan de leeweg, overbruggingssubsidie voor stichtingen. Uh, Terminale zorg, vrijwilligers. het ADO-logo, oh ja hoor, uh, de, de, de ooievaar is terug in het stadion, hoi oh, oh, hoi, daar hebben ze, heeft groep de mos voor gezorgd. Zich bemoeit met het, met het ADO-logo. Ja, ADO Den Haag, ja. <laughs> maar dat is een uh, politieke partij die zich daarmee bemoeit, begrijp ik. Ja, schijnbaar, ja. En, uh, ze hebben 200 mm. leden en uh, even kijken, ja. Vanaf uh, 2014 hebben ze dan drie zetels samen met de Oudere Partij. En ze pretenderen zich in te zetten voor onder andere ondernemers en ouderen. ja, met wat uh, dat voorstel dat zou ik zeggen: van nou, uh, dat is niet in het voordeel van de ondernemer, hè?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 Heeft we nooit genomen, denk ik. ik weet uh, dat in ieder geval een uh, oude gebouw van de sociale dienst in Groningen, uh, die werd gehuurd van een vastgoedbeheerder in Ierland. Ja. <laughs> Fiscaal dus voordelig. Ja, dus dat is, uh, dat is zeg maar geen, het uh, is dus niet te vergelijken met de warme bakker op de hoek of zo. Mm -hmm.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 blijven zijn klanten weg. Maar dit is natuurlijk gemeenschapsgeld wat uh, hier wordt uh, rondgestrooid. Ja, maar kijk, slager die zijn eigen vlees uh, kleurt keurt. Als dat uh, als biefstuk al uh, vijf maanden in de diep, in de vriezer ligt, dan zegt hij gewoon, uh, ik heb net gekeurd, hij is hartstikke vers. Ja, uh, dat kan je natuurlijk prima uh... zeggen, dat kan je altijd zeggen, maar uh, de vraag is of jij je goede klanten behoudt. Ik bedoel, uh, uh, Lamborghini kan ook zeggen, deze account toch, die stoppen we met een uh, stoppen we stiekem een grasmaaiermotor in. En misschien heeft niemand het door, Maar ik neem aan dat het verschil te proeven is tussen een verse biefstuk en een die al we week in de vriezer ligt. En daarmee, ja, zullen er mensen zijn, wordt hij, wordt hij een tweede rang slager. Nou, zeg maar, is de keuze. klant, uh, de, de klant die het, uh... ja, de klant is de, de keurder, natuurlijk. Maar hier heb je, uh, uit documenten van de benadeelde subsidieaanvrager, een onderzoeker uit het VU Medisch Centrum.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 nou ja, en ook niet zeg maar het uh, integerste, al het meest integere uit jezelf uh, weten per se elke keer. Uh, het verschil met, een, uh, verschil met een met een uh, private organisatie, zeg maar, stel dat je een private organisatie zou hebben die geld van doneren krijgt, die vrijwillig doneren, om wetenschappelijk onderzoek te doen. En er, er komt naar buiten toe dat die commissie, dat die commissieleden zelf aanvragen indienen en zichzelf honoreren met aanvragen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 ...niet integere mensen daarin, want die weten dat ze daar moeten zijn om eh, corrupt te handelen. Ja, maar misschien ze is zelf ook niet eens zo zin Ik bedoel, die, die, die bij de staat werd toen met, met, met die subsidie van de stichting Podiumkunst of zoiets... Eh, ...Fonds Podiumkunst, ik weet niet hoe dat heet... Eh, ...daar reageer je gewoon van, nou ja, zo zit het systeem nou in elkaar... ...en we, we maken daar gewoon handig gebruik van en zien het ook niet als corruptie of zo.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 of heb je het uh, ook gedaan of niet? Komt nee, heb toen hebben we na de uitzending erover gevraagd. Oh. oké. Okay. <laughs> ja. Ik hebben nee, dat eerder besproken. Het heeft de vorige uitzending net gemist. En toen oh. stond de opnameknop alweer uit. Okay. En voor de luisteraars uh, na de uitzending lullen we gewoon nog even een paar uur door. We houden nooit op met praten. Uh, nee, ze zijn nooit uitgeluld. in ieder geval uh, de lucratieve belastingvoordeeltje voor de SSP... Uh,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 de partij, kas. Ja, ja maar dat is Vanuit... net zoals met belasting. Dat gaat natuurlijk nee. naar, het gaat, geld gaat naar de belasting, nee. naar de staatskas toe, maar daarmee gaat het er natuurlijk om wie heeft wat te zeggen over die staatskas. En dat ja. zijn slechts een paar individuen en daarmee neemt ook Ah, het zijn wel de leden hoor, dus, de leden. Dat ja, kun uh, je he, kunt maar, het maar, optellen, zeg maar, bij hun inkomen optellen, de ja, elite? Nee, dat kun je dus hm. niet bij hun inkomen optellen. Ja, Want uh, van, van dit geld, zeg maar, en daarin. Uh, ...onderscheidt de SP zich met heel veel andere partijen, zeg maar. Ja, van de hebben er ook van... goede dingen van, zoals ons ook. Ja, zoals van belasting, ja. <laughs> nee, van nee, dit... nee, iedereen krijgt bij de SP gewoon hetzelfde salaris. Zo is ja. het ongeveer. Uh... Ja, maar van dit soort geld ja. hè, worden dan de campagnes ook uh, betaald. Maar ja, we, uh, worden dus ook, uh, hoe heet het... Uh, uh, dingen als uh, rechtsbijstand en zo uh, verleend aan mensen die dat uh, niet kunnen betalen. Dus uh, het stroomt ook gewoon terug naar de maatschappij. Ja, maar uh, dus ik, vind het, het ik vind het wel mooi klassie, hoor. Uh, Want je ziet het toch vaak als uh, dan uh,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 uh, nou ja, die dan uittreden, zeg maar. Ja, maar het maar... is gewoon een hele ongelijke partij. Een partij met enorme machtsverschillen... en dat komt financieel tot de uiting in deze belasting. Nee, dat is dus kort door de bocht. Ja, er is laatst ook een boek over geschreven... over die interne partijcultuur... dat het een enorme ja, stalinistische toestand is eigenlijk. Ja, het, het is die... heel hierarchisch... maar het is niet zo dat het aapje aan de top... meer verdient dan het aapje onderop. Dat niet. Het is, uh... ja, dat, dat beweer ik dus wel. Nee, nee, nee. Ik weet niet, snap je, de, snap je mijn beredenering? Hoe, hoe, hoe, hoe dat in elkaar zit dan? Ja, ze zijn heel hiërarchisch, ja. Het is ja. totaal geen hand. Nee, maar dat is niet ja. mijn beredenering. Ja. En, en ik, denk dat, uh, ik denk dat de SP zich juist daarvan onderscheidt uh, ten opzichte van de P van de A. Dat ja. uh, juist heel veel heeft. Een partij die pretendeert voor arbeiders op te komen, maar uh, ja. <laughs> het zit vol met bestuurders die in grachtenpanden wonen en uh, of op een landgoed... Uh, ja.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 Ja, dat is zoiets als een Ajax of zo. <laughs> een beetje ons kent ons. Ja. <laughs> Skybox. <laughs> ja, maar eh, ik, ik denk dat er wel heel veel integriteit aan de, aan de, aan de top zit. Aan de strijkstop ik... blijft hangen. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, maar bij we de, iedere, de, iedere top zit een bepaalde integriteit. Ze zullen zichzelf ook heel integer vinden, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ik wil niet zeggen dat de rest van de wereld dat ook vindt, maar... Uh, nou ja. En, uh, als ze zelf in de spiegel kijken...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 Ik bedoel, ja, en verder ja, is het wel vrij... Ik heb heel integer uitgekeken. <laughs> en verder is het natuurlijk wel heel uh, hardcore soms tegen het Maoïstische aan. En daar ja, ook wel... Uh, wel logisch voor een partij die door Mao mede is dus opgericht. Uh. Ja, en, <laughs> bedoel, en daar kun je wel verder, zeg maar, uh, van mening over verschillen van uh, hoe moreel uh, dat is. Maar als het dan gaat om uh, principes, denk ik uh, van, nou ja, weet je... Nou ja, dan denk ik dat ze wel vrij, eh, uh, zijn. Uh. Dus ik, ik zie dat verder niet zo heel duister in. Tenminste, ik, ik ga er gewoon vanuit dat dit met de juiste intenties is bedacht. En dat nog, de samenleving nog steeds de vruchten plukt van deze, uh, constructies. Uh, Op oh, oh, wat voor manier dan? <lacht> ja, ja. Ik ben oh, klaar dus. worden voor de Mau. Mao is die hier. <lacht> Ja, ze zouden, zouden het bijvoorbeeld ook gewoon niet uh, kunnen doen. <lacht> ja. <lacht> ja. <Maar> ja, dus, <lacht> ja, ik ga er ook vanuit dat belastingheffing ook gedaan wordt met de, met de beste intenties om de hele zaak te nivelleren ja. En dat uh, alle alle fund wat er dan uiteindelijk aan de uitgavenkanten van die belasting gebeurt, dat dat, dat, dat, dat, dat niet door integriteitsfouten komt, maar dat, dat, puur, ja, dat de integriteit er wel is. Maar dat, ja, dat het gewoon af en ik heb trouwens ja. bij de SP ook al meegemaakt met de gemeenteraadsverkiezingen, zou ik nog gaan denken. Er zitten ook heel veel gewoon uh, krijzende gekken tussen. Ja. Ik denk, uh, je hebt uh, in zo'n partij, want ze zitten overal in allemaal gemeentes, provincies, zo. Het is zo gigantisch moeilijk om al die plekken bezet te krijgen door weldenkende, rustige, normale mensen.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 Op dat, ik vind daar nog wel een onderscheid tussen er zitten Sommige mensen, hè, die, wat ik zei, sommige mensen zijn gewoon wat slimmer. Sommige zijn idealistisch, sommige zijn echt doelbewust erop uit... om gewoon uh, eigen belangen na te streven. Maar die, ja, dat ongetemde gekke, dat, dat, dat, in sommige partijen... kom je dat wat meer tegen dan bij andere partijen. En uh, de SP is daar één van. Daar zit echt uh, ja, zo'n hele ah oh, GroenLinks, <laughs> bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Ik heb dan uh, die achterban van GroenLinks meegemaakt. Vooral de klimaat... Uh... <laughs> Tenminste, de, de schone lucht uh, gekkies zeg Klimaat, maar, jongens. Ja, maar maar links <laughs> ja, kan dat, je dat, wat dat, pacifistischer, die SP'ers die de... Nou, nou, dit dus is waar alles behalve pacifist, Ja hoor. En okay, ja, dan ja. heb je een, een debat tussen twee mensen. en in één keer beg begint er iemand met een rood hoofd te krijgen. Ik eis schone lucht, ik eis schone lucht. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> je echt. Ik denk van Rotterdam naar Oostenrijk, joh. Ah, <lacht> <Maar, lacht> ja, ja. je sluis, hè? Ja, ja, Wat je dan betekent. Uh, en die moesten uh, moest met, met stel-ordehandhavers moest er bovenop springen. om zo oh, ja. eruit te mikken. Oh, ja. Weet <lacht> ja. je al een, Oekraïense en uh, ja. uh, het is het laatste in Afrika ook ergens een parlement waar ze op elkaar op de vuist gingen. Ja, uh, Nu um, maar Henk. Ja, nou, ze net uh, werd te gelachen, weet je wel, zo van, nou ja, kijk, ja? In, uh, voor uh, gossen van Nederland, zeg maar, is het nadenken over vrijheid. Bedoel, is het niet eens zo heel bekend, snap je? Dus.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 Nee, ik denk dat ze ah, ja. allemaal met de beste bedoelingen erin gaan. Nee, nee, Hitler nee, nee, had de nee. beste bedoelingen. Nee, nee, dat, dat weet uh, ik niet. Uh, voor zichzelf. Nee. Voor zichzelf nee. de beste bedoelingen. Ja, nee, allemaal ik, een ideologie om, om nee. te verklaren waarom ze goed bezig zijn. Nee, ik, je snapt wel wat ik bedoel. Sommige mensen gaan echt doelbewuste politiek in omdat ze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 uh, ik, ik denk dat het een vrouw was. <laughs> misschien, misschien kunnen we haar een scheetkussen sturen. <laughs> nee, het was echt. Die uh, kwam vanuit de zaal. Begon ze in één keer uh, te schreeuwen. Ik, ik, ja, te kruisen, van uh, Ik eis gewoon lucht. Maar het was midden in het debat. En die mensen die aan het. Uh, dat die op het podium stonden. Die hadden dan microfoons. En die konden al bijna niet meer boven haar gekrijs uitkomen. Ze hadden dan <laughs> geen microfoon, weet je wel. <laughs> maar je hoorde eigenlijk alleen maar echt gekrijs. En ik, ik ontwaakte. Iets van dat ze dat schone luchtactivisten uh, waren, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar de, Hier, is, de lucht, is, de, is de lucht in Utrecht zo vreselijk dan? Nou ja, het is uh, zelfs zo erg dat ze bomen hebben omgehakt omdat die CO2 uitstoten. Ja. <laughs> ja. Dat is echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Zoek maar hoor, op, uh, ja. uh, ik heb wel nieuws. Uh, bomen omhakken Utrecht, dat kom weer tegen hoor. Nee, ik was één ja. uh, keer bij, bij zo'n zo zo inloopavond voor de SP, waarbij geloof ik dan ook zo'n landelijke politicus uh, uh, voorbij kwam. Uh, de naast na uh, Marijnen, zoals ik me goed herinner. Ik weet de naam niet meer. Nee. Agnes Kant of zo? Agnes Kant, inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, en toen heb ik ook al een beetje zeg maar, uh, gekeken: zo van, hè, wat is de dynamiek van zo'n politieke partij? Nou, heel veel van de verhalen die uh, uh, jullie hadden, zeg maar, nou, dat klopt wel, weet je wel. Er zijn gewoon een aantal mensen het spoor bijste. <lacht> dat klopt dat zich wel. Hè? Maar goed, dat is ook zeg maar, niet uh, de harde kern van de partij of zo. Het is gewoon echt de massa. De, hè, datgene wat er een beetje aanbungelt zo, het stemvee.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 het ja. is gelukt. Het is gelukt, ja. Voor twaalf uur. Ja, maar hij moet nog even zeggen dat dit zonder subsidie... Uh... Ja, allemaal zonder subsidie verlopen, dit. Ja, we, het, uh, we hebben het al over de nieuwe logo's uh, van de LP gehad. Oh, we hebben eens weer nieuwe logo's <laughs> doen, hè? Ja, nee. Oh. Oh, nee. Ik, ik, ik ben nog wel lid, maar ik, heb helemaal, ik, ik ben helemaal niet meer betrokken. Bij, uh, vorige keer was het nog uh, de allemaal oh, je... gekke suggesties zelf. Oh, je gaat ervan uit heb... dat ze een nieuwe logo willen. Nee, ik heb het gezien. Het is uh, naar de leden gestuurd. Ik ben nog steeds lid. Okay. Dus ik heb een uh, en uh, de naam moet ook anders. Dus ik, ik wist dus niet zeker of het echt was, maar het, ze wilden de libertaire partij van maken. Oh jongens. ja, libertair en, klinkt uh, heel militair. Ja, ja, het zei ik al. Dat is zo'n uh, zo'n uh, gebrilde boekenworm die het dan. Uh, uh, Zogenaamd onwetend fout zegt. Ja. Li de libertaire partij. Dan weet hij donders goed dat het libertarisch is, maar dan zegt hij het op die manier ah. dat niet meer fout. Dat is een beetje wat ik me erbij voorstel. Nou, ik heb mensen het wel eens zo horen noemen. Ja, ja, ja, ja, ja. libertair wordt wel eens genoemd. ja. Ja, ja, ja de, de eerste verspreking is inderdaad meestal libertair. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja. En dan liber liberatari geloof ik. Liber. Ja, maar volgens mij doen ze dat ook een beetje expres hoor. Dat, dat, uh,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 Ik, ik had er ooit eh, voorgesteld om dat hele magische symbool erbij te doen, er maar gewoon een cirkeltje met LP erin, weet je wel. Ja, yeah. Ben je meteen klaar? Ja, want uh, ja, dus, het is niet verplicht, ja, uh, houdt gewoon jij simpel. Ik begrijp dit meer, begrijp ik. Jij was uh, altijd uh, met 101 varianten met het logo bezig. Maar je bent er niet meer bij? Nee, ik ben, uh, ben eruit gestapt toch? zo, Bombari. Bombari, ja. Je hebt een stukje geschreven, Johan. Ja, die maar, heel ja. weinig mensen ik, hebben gelezen. 30 mensen hebben gelezen. Alle, alle 5000 ja. leden hebben het gelezen. Ja, hoeveel? Want, uh, ik weet niet, ik heb het niet eens gekeken of het gelezen nou, is. man het... schrijft stukje. Ja. <laughs> ik ook meer dan 20.000, want uh, anders begin je te vliegen, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, Johan, ja. ah, boze man schrijft stukje, dat was jij. <laughs> ik had alleen maar even mijn beweegreden, want ik had zoiets van. Nou, als ik het dan toch het bestuur laten weten, wil laten weten, doe ik het via de media. Dus ik had een, een, een stukje op de blog van Vrij de Radio gezet. Uh, Oké, okay, hmm. ja, het is een, uh, een soort fakkelvariant, een beetje modern. Het met, logo bedoel je? Ja, met libertaire partij ernaast. Uh, Oké. Okay. Hmm. Ja, nou ja, goed. Moeten ze lekker zelf weten. Maar het is gewoon niet verstandig om elke keer je logo te veranderen. Ik bedoel, het houdt gewoon steeds hetzelfde. Coca-Cola is al, al 100 jaar hetzelfde. Maar... Uh, die, uh, die... uh, ze veranderen het af en toe. Het lettertype wordt een klein beetje aan getwiegd, maar... Je kan nog steeds het, uh, het logo van Coca-Cola van 100 jaar geleden... En nu ziet het er nog ongeveer hetzelfde uit. ja, dus ja...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 Dus, uh, ja, en toen met Van Manders die uh, toen nog gewoon uh, ja het, het, uh, de main article, als je op de website van de LP kwam, we begonnen al meteen over wapen, vrij wapenbezit, weet je wel. Ja, nou, dat soort dingen. En toen hebben we nog de meeste stemmen gescoord, weet ja, je precies. wel. Ik, ja, precies. Ik denk dat je... En nu, nu nog, nog nooit zo laag gestaan, weet je ja. wel. Ja, nou, maar op zich hebben wij ja. toen, uh, lokaal hebben wij her en der wel goed gepresteerd.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 Ja, uh, vroeger uh, was Johan altijd een kwartier bezig. Uh... Om ze allemaal af te noemen. Ja, ja, ja. En... ja dat, dat, Johan <laughs> weet het nu niet meer. Misschien zijn ze er wel. Er zijn, ook, er zijn her en der ook wel mensen, een beetje een nieuwe groep, die ja. zich hiermee bezighouden. Er zijn ook mensen die hebben dit logo bedacht. We zijn altijd, er komen nieuwe mensen bij. En het eerste wat ze doen, een logo kan anders. <laughs> ja, want nou ja, we, en dat is mensen, wat, wat mensen nog of vrij goed nog wel met elkaar kunnen doen. Gewoon suiker, denk ik wel. En, uh, uh, iets over uh, de politiek en dan aan het eind van de avond ni inderdaad niet meer weten uh, wat je standpunt was. Trouwens, <laughs> uh, <laughs> uh, Ripple doet het heel lekker. Ja, ah. Oké, okay, ja. Van de uh, coins. Ja, misschien is er nog een andere, meer obscure, maar Ripple zit in de top 5. Ja, Ripple is een beetje de nummer 2 of zo, maar ja, uh, dat is toch wel de, de foute eend in de bijt, toch uh, Peter? De foute ja, eend? Ja. De bijt dus, is, uh, is uh, staat super niks, bergen en... Uh, in de uh, Ripple Company huis dat in beheer. Hmm. Je weet nooit wanneer dat op de markt komt. En het is al, uh, door de banken een soort private blockchain ongeveer. Oké. Okay. Nou, dat is niet te min, is het uh, vandaag flink aan het uh, bewegen. Ja, maar ik, ik wilde dat ook nog even zeggen. Uh, de LP heeft een actie ondernomen samen met uh, een hoop andere mensen. Volgens mij is de actie, komt ook niet oorspronkelijk van de LP vandaan, maar van Bits of Freedom, geloof ik. Het gaat om een petitie uh, tegen de privacywet. Oh ja, de sleepwestenwet, ja. En die Zondag uh, met Lubach is er ook al overheen uh, gegaan, jongen. Ja, ja, ja. Dat is ook bekend in Nederland. En ja, maar goed ze Is dan ook zijn de Libertarische Partij genoemd? Of de Libertarische nee, Partij? Nee, nee, nee, nee maar het is een van de kleine mensen die dan dit ook ondertekenen. Oh ja, ja, ja. Het ja. is uh, een van de velen die uh, dit ondersteunen. In ieder geval bij Lubach hebben ze nog steeds het logo met de vogelkooi van de Libertarische Partij. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ze lopen tussen twee logo's achter. <laughs> maar, uh, val, uh, op het welke is, logo versie zit jij voor de LP? <laughs> <laughs> Als je verliest, ligt het nooit aan de presentatie. Het ligt altijd aan de logo. Ja, ja. Maar in ieder ja. geval, het staat op 70% nu en er moet nog uh, 30% bij om het. Uh, ja, maar ja, dat is best wel een goede move. Want uh, volgens mij stond het eind een week of zo of twee weken geleden stond het maar 30 of zo. Ja ja ja. Ik maar moet als de brand nog... zich voortzet rond referenda, en, uh, die ik net beschreef, dat er steeds harder ingehakt wordt, dan uh, <laughs> wordt er nou echt gewoon met uh, live ammunition geschoten op tegen. <laughs> <laughs> sleepnet het referendum. Is, uh, is de referendum dood in Nederland. <laughs> ja ja. ja. Ze, ze willen die referenda afschaffen, hè? Ja. ja. Ja, ze zijn een heen... beetje zat dat het volk anders denkt dan het kabinet. Ja. D66 loopt waarschijnlijk voor hobby in. Bestuurlijke vernieuwing. We willen ze ja, even... snap voor referenda. Ja, af... of je moet dan weet je wat, ik moet even af... Spraak Het burger, bestuurlijke vernieuwing. Tenzij, tenzij een, een referendum doet voor een gekozen burgemeester, dan is in één keer D66 weer voor, hè? Ja, omdat ze helemaal geen burgemeesters hebben. Ja, ja, uh, ja. Allemaal VVD, CDA, PVDA. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal zijn borst wezen. Uh, nou, eigenlijk... uh, dat standpunt had VD uh, 6060 toch laten uh, vallen in de nacht van uh, Wiegel? Oh, Wiegel, ja. ja. Maar volgens mij is de Graaf burgemeester. Ja.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 wat oh, de fuck mag een burgemeester überhaupt doen? Of volgens mij kunnen ze net oh, uh, zo goed uh, ja, inderdaad. In, in like heeft de burgemeester de Burger King verboden? Dat is okay. de burgemeester King. Ja, dat is uh, ja. gewoon, dan steek ik daar een stokje voor van nou, wil ik niet. Ik wil niet dat er in mijn drijf een bedrijf van leeg pand in mijn uh, stad gaat uitbaten. Nee. Nee, Zijn je of, nou? Uh, is het de burgemeester King geworden nou, de Burger King? Nee, dat, dat noem ik hem even. Hij is even oh. de burgemeester. King. Dus als je iemand wil uh, om, echt moet omkopen, is het de burgemeester? Ja, ja. Nou, ik, ik weet niet, hij kan niet uh, als een soort uh, dictator alles bij zijn eentje gaan beslissen. Maar hij, hij kan wel dingen doen, ja. Hij kan ja, hij kan, dingen ja, hij is, is ook de baas van de politie, hè. Hij kan je ook in een gesloten inrichting stoppen, tussen ik ja. okay. weet dus, uh, als je een bepaald acuut gevaar oplevert of zo, ja, dan stuurt hij gewoon zijn mannetjes op je af en dan, ja. Ja. Maar goed, uh, we zijn echt aan het einde gekomen inmiddels, anders... Uh...